De wetenschappelijke aantoonbare feiten komen jullie tot die conclusie. Dan geven mensen graag die informatie. Wat er hier in dit stuk gebeurt of dreigt te gebeuren is dat de standvoorter wordt opgezadeld met enorme kosten. Of ze nou gelovig zijn in de klimaatkerk of niet. Of ze nou wel of niet zijn geïnformeerd ten aanzien van de vermeende invloed van de mensen op het klimaat. De invloed op het CO2-gehalte is er niet eens, dus laat staan op het klimaat. En... Mensen worden gedwongen om enorme bedragen uit te geven die geen enkel doel dienen. Of ze moeten zich in de schulden steken. En wat voor ons heel erg belangrijk is, dat mensen die dat graag willen doen, alle vrijheid. Maar willen ze dat niet, dan vinden we dat die vrijheid niet moet worden aangetast. Hij heet de Partij voor de Vrijheid en daar was natuurlijk een reden voor. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. Uh, ik zie een handje van de heer Berg, maar misschien is dat een oud handje. Uh, die is nu weg, dan kijk ik naar de GBZ, mevrouw Van der Veld. Ja, dank u wel. Ja, weet u? Want we staan nu op het punt om, om inderdaad burgers uh, ja, met, met hoge lasten te belasten. Alleen, wat kunnen wij als lagere overheid doen tegen datgene wat door een hogere overheid opgelegd wordt. Helemaal niets. En ik begrijp het betoog van de heer Van Tichelen helemaal. Alleen, wij kunnen daar als, als lagere overheid gewoon niet tegen ingaan. Wij kunnen niet zeggen, Zandvoort doet dat niet. Helaas kan dat niet, moet ik zeggen. We zullen het gewoon moeten volgen. Het is niet anders. Daar wil ik het belaten. Dank u wel, mevrouw van der Veld. Ik zie de heer Elgebali. Ja, voorzitter, um, ik ben heel erg blij dat we deze visie opstellen. En waarom ben ik heel erg blij? Niet omdat we meer vragen aan de burger, niet omdat we meer geld gaan uitgeven. Maar omdat we een eerste stap zetten in gewoon het, ja, het redden van onze planeet. En het zorgen dat die planeet ook in de komende tijd gewoon goed kan worden gebruikt voor de generaties na ons. Dat wij niet onze planeet uitputten en daarmee een planeet doorgeven die wij gewoon graag... Ja, graag lief hebben, maar ook graag willen doorgeven. Ik wil dat toch hebben gezegd. Het is geen financiële component. Het is juist de component van het doorgeven, het zorgen dat het duurzaam wordt. En dat wil ik hebben gezegd. Dank u wel. Ik zie een interruptie van de heer Van Tichelen. De heer Van Tichelen. Ja, dank u wel, voorzitter. Heel verrassend. Uh, kan de heer Ekobeilig zich nog herinneren dat wij in 1989 tot het jaar 2000 hadden om de planeet te redden? Voorzitter, uh, in het jaar 1989 tot het jaar 2000, was ongeveer mijn kindertijd. Dus of ik mij dat kan herinneren. Nee, ik was toen uh, op de hoogte van zeven jaar. Uh, maar wat ik me wel kan herinneren, is dat wat ik zie uh, met mijn eigen ogen: de stortbuien, het dorp wat onder water staat, de hele warme dagen, het niet meer hebben van winters. Dus dat kan ik zien. En dat is mijn eigen waarneming. Wat daarvoor is gebeurd, ik heb geen idee. Toen lees ik het niet. Dank u wel. Uh, ik kijk verder rond of nog iemand het woord wil voeren. Ja, ik graag het wat willen ja. zeggen. De heer Drommel van de VVD. Dank u, um, Fienik. Allereerst wil ik ook natuurlijk hartelijk dank zeggen aan het college voor het beantwoorden van de vragen. Ik weet nu ook wat woonlastenneutraliteit betekent. Een prachtig woord trouwens. Maar ik wil ook iets zeggen van kritiek. Uh, het is natuurlijk hartstikke goed dat we heel zuinig zijn op energie. Überhaupt. Maar warmte opwekken door middel van elektriciteit levert geen vermindering van CO2 op. CO2 wordt daarmee meer geproduceerd. Warmte opwekken door middel van elektriciteit is de achterdeur uit. Dat moeten we ons vooral realiseren. Dat is gewoon iets wat het werkgebouw tegen u zegt. Warmte opwekking door middel van elektriciteit is heel onverstandig. Het meest efficiënt is warmte opwekking door een koolwaterstofverbinding, zoals gas is. Rechtstreeks omzetten in warmte. Dat is efficiënt en levert ook het minste CO2 op. Wanneer je alle andere vormen van energieopwekking van warmte, behalve kernenergie, levert meer CO2 op. En als we dus praten tot de aarde gered wordt, stel dat de discussie gewonnen is door u, stel dat de aarde gered wordt door de CO2-productie, dan is dit dus de achterdeur uit. Dit is dus negatief gevolgen. We zullen hierdoor absoluut een achterdeur en meer CO2 krijgen. CO2 door uh, warmtewisselaars, door uh, warmtepompen, door elektriciteit opwekken via windmolens, al die dingen meer, levert meer CO2 op dan rechtstreeks van gas. Ik zeg dus geen aardgas, maar van gas. Je kan dus aardgas ook hebben, je kan allerlei soorten gas hebben, nog steeds. Dat is efficiënter dan andere wijzen van produceren. En we moeten dat, denk ik, ons realiseren dat dat aan de orde is. En dan praten we nog niet eens over het wel of niet verwarmen van de aarde. Want ook dat stel ik ter discussie gelijk aan de meneer Van Tichelen en als heel veel andere trouwens. We zitten in een cyclus die 10.000 jaar duurt. En wees maar blij. Wees nu maar echt blij dat we geen wintertijd tegemoet gaan. Want wat zou het niet erg hezen als het ijs buiten tot aan je voren stond. Ik heb het liever dat het warm is, maar dat terzijde. CO2-reductie door middel van minder aardgas is een fabel. Dank u, voorzitter. Ik wilde ook wel even zeggen dat wij natuurlijk. Ja, we conformeren onze afspraken die eerder gemaakt zijn. En we conformeren ons dus ook aan dit raadsbesluit. Dat wel. Maar jongens, we moeten als dominees niet gaan praten over zaken waar we geen verstand van hebben. Dank u. Ik uh, zag een handje van de heer Elgebali, die is al aan het woord geweest. Dus ik ga ervan uit dat u een interruptie heeft op uh, de heer Drommel. Dat klopt, voorzitter. Gaat uh, aan u het woord, eventjes, voor de interruptie? Ja, korte, een korte vraag. Betekent dit dus dat, met uw woorden, meneer Drommel, de VVD de klimaatcrisis die wij hebben in ons land en ook in de wereld hierbij ontkent? Ik, ik, ik wil u eerst van u horen wat klimaatcrisis is. Want ik geloof, als u nou zegt dat de temperatuurstijging van deze aarde veroorzaakt wordt door CO2, dat ontken ik. Maar dat de aardtemperatuur toeneemt, ontken ik niet. Ik zag ook een interruptie van de heer. Althans, tenzij mevrouw Koper heeft haar handje op, maar ik ga dat, dat, dat voor u inbrengen, is, mevrouw Koper. Of, ja, oké. Okay, dan ga ik even naar een interruptie van de heer Deen. Ja, dank u wel, voorzitter. Uh, ik, ik heb echt uh, goed zitten luisteren naar het prachtige betoog van de heer Drommel. En uh, ik toch nog een klein vraagje waarom hij dat dan niet wil doorzetten... Uh, in het feit dat hij dan tegen dit raadstuk gaat stemmen. Dat, dat begrijp ik dan niet helemaal. Kan hij dat wellicht nog even toelichten? De heer Drommel. Ja, dat wil ik graag toelichten. Omdat we een eerdere stadium al akkoord hebben gegeven... en ons woord, zoals van de VVD, is gewoon een woord waar we achterbij bestaan. Maar we blijven wel met de zaak meepraten en tegenpraten en discussiëren. En proberen toch de anderen te overtuigen van gelijk in uh, dit soort aspecten. Goed. Ik ga naar de inbreng van mevrouw Koper in eerste termijn. En zij is van de Partij van de Arbeid. Dank u wel voorzitter. Uh, de woorden van de heer Drommel dat we niet als dominees tegenover elkaar moeten staan. de woorden van gelijke strekking. Die zijn me uit het hart gegrepen. Want over nut en noodzaak van het klimaatakkoord. ...moeten we hier de, de discussie niet aangaan. De Partij van de Arbeid doet dat ook niet. Maar dat er veel vragen leven, dat is duidelijk. En wij moeten met die visie dan ook duidelijk maken aan bewoners bedrijven... ...hoe we dat gaan oplossen en hoe we warmte voorzien zonder aardgang. Vooral is het voor ons belangrijk wie gaat het betalen... ...en hoe gaan onze inwoners en, en dergelijke erbij betrokken worden. Nou, die discussie hebben we in de commissie goed gevoerd. En ik wil de portefeuillehouder heeft uitgebreid, uitgebreid onze vragen... ...hartelijk danken... Partij van de Arbeid is, het akkoord. Het is buitengewoon belangrijk. Dank u, dank u wel, Oor, mevrouw, Koper. mag ik in deze ook voor meneer Deen en mevrouw Koper, en natuurlijk ook voor, voor alle anderen, nog aanbevelen: samen wel Kronenberg: gewoon even in te tikken op Koekel. Het is vijf of tien minuten: het is toch best een aardig verhaal. Een geoloog. Dank, dank u wel, meneer Ron. Uh, ik kijk even verder rond of er nog andere inbreng is. Dat is niet het geval. Dan ga ik naar de portefeuillehouder. Dat is in dit geval de heer Van Haafden. Meneer Van Haafden. Voorzitter, goedenavond. Ik zie dat u weer in uw helikopter zit. Ja. ja, goed. Inderdaad, goedenavond. Um, dank uh, voor de inbreng en de reacties uh, over dit onderwerp. En uh, de heer Deen uh, brengt toch eventjes maar even aan het begin van deze vergadering. Die liet weten dat uh, de informatie die in de uh, beantwoording aan het einde van deze middag u heeft bereikt. Toch uiteindelijk de gelegenheid heeft gekregen om te lezen. Dank daarvoor. Uh, excuus dat het aan de late kant was. Maar uh, ik, ik begrijp dat iedereen toch de gelegenheid heeft gekregen om uh, de beantwoording uh, te lezen. Uh, ik neem daar... ...de vrijheid uh, van uh, de heer Van Tichelen nog even bij. Uh, de heer Van Tichelen stelt die uh, ter discussie. Uh, de keuze uh, voor uh, inwoners, voor uh, Zandvoort als gewoon de rest van Nederland... Dat is voorlopig inderdaad gewoon nog een vrijheid, en vrije keuze. Men kan besluiten of daar aan deel te nemen of niet, of niet. Maar er komt een moment, dat weten we allemaal, er komt een moment waarop die keuze misschien helemaal niet meer mogelijk is. En je dus inderdaad gedwongen kan worden om over te gaan van een aardgaswarmtevoorziening of een gasvoorziening. Naar een andere uh, uh, voorziening die de warmte in het huis gaat brengen. En of dat dan waterstof uh, zou moeten zijn, uh, meneer Van Drommelen, dat vraag ik mij af. Uh, u weet zeker dat de productie van waterstof A uh, nog in een zeer kleine stad. Nee, ik heb het niet gezegd, uh, meneer Van Haven. U vond die CO2-uitstoot CO2 met waterstof efficiënter dan met gas. Want zo heb ik het begrepen. Nee, maar dat is Even als. Oh, pardon, voorzitter. Dus in ieder geval... Interruptie, voorzitter. <laughs> ik kan u niet verstaan, voorzitter. Voorzitter, ah, ik ben... Te... Ja, dat klopt. Ik probeer mijn microfoon steeds uit te zetten, maar... Meneer um, Trommel, interruptie. Ja. Dank u, vriendelijk. Uh, Portefeuillehouder meneer Van Haften. Ik heb geen uh, waterstof in mijn mond gehad. Ik heb een koolwaterstofverbinding gezegd. En dat is denk ik uh, misschien verkeerd overkomen. Een koolwaterstofverbinding zoals aardgas, maar ook benzine, dieselolie. Dat zijn koolwaterstofverbindingen die bij verandering overgaan in CO2 en H2O. Waterstof is een, uh, geen energie, uh, die heeft geen energie inzicht, is een energiedrager zoals een accu. Die moet je dus net zoals een, uh, alle andere bronnen van energie maken. En het kost gigantisch veel energie. Het is, ik denk dat een productie dat je daarmee verliest, dan is 70%. Dus de CO2-productie is daarmee uh, 140% meer. Dat heb ik dus niet gezegd. Geen waterstof. Waterstof is de achterdeur uit. De heer Van Haafden. Dank, Dank voor mijn antwoord, de heer Dromon, Want dat was precies datgene wat ik u wilde vertellen. Maar dan heb ik u verkeerd begrepen. Neemt u mij niet kwalijk. Uh, dat betekent uh, dat uh, bijvoorbeeld een uh, waterpomp uh, misschien wel een, uh, een verbetering zou kunnen zijn. Uh, en ook natuurlijk altijd nog het isoleren van woningen. Daar zouden we gewoon heel snel mee kunnen beginnen. Als het gaat om uh, het neutraler maken. Uh, Waar in algemene zin is het een proces waarvan ik ook in de commissievergadering heb aangegeven. Dat wij een weg inslaan waarin wij zowel inwoners als ondernemers in Zandvoort willen betrekken. En mee willen laten uh, praten over wat de toekomst in Zandvoort betekent voor het van gas afgaan. En ik heb u ook al eerder aangegeven dat ik op zoek ga naar uh, zeg maar de eerste wijken in, uh, of een eerste wijk in, in Zandvoort, waar we met de bewoners. En eventueel met de coöperatie tot een akkoord zouden kunnen komen. Uh, maar ik, uh, ik kan u melden dat wij in, in januari, zoals ik al eerder heb aangegeven, zullen starten met een eerste enquête en onderzoek uitvraag aan eh, ondernemers en inwoners... om ze er alvast bij te betrekken. En ik hou u daarbij op de hoogte de voortgang. En u houdt van mij, zoals ik al eerder heb toegezegd precies bij wat er in de gemeenschap van Zandvoort... op dit onderwerp te bespreken was en zal zijn. Oké, okay, dank u wel. Dat was de portefeuillehouder, de heer Van Haften Ik kijk nog even naar de raad. Voor een eventuele tweede termijn zie ik daar handen voor. Dat is niet het geval. Nou, ah, de, voorstel, heer de heer Trommel, Ik toch wat. Ik sta altijd beschikbaar voor het geleveren van echt technische informatie en dat wil ik ook nog wel even zeggen. Als het is. Uitstekend. Dank u wel. Um, dan zijn we aan het einde van de beraadslaging over dit voorstel gekomen en kijk ik even rond of er behoefte is aan stemming. Dat is het geval. Ik zie dat de PVV in ieder geval een stemming verlangt. Dat betekent dat wij wederom uh, de procedure gaan doorlopen, zoals we die ondertussen gewend zijn, en dat ik begin bij de heer El Gabali met de vraag: Bent u voor of tegen het vaststellen van de startnotitie transitievisie warmte? Voorzitter. Heer El -Gabali. Voorzitter, ik ben uh, voor. Met een stemverklaring. Ja, dat komt straks. De heer Geurasson. Ja. Uh, Mag maar... mevrouw ook? Sorry, en mevrouw maar ook. Ja. Nou, en mevrouw is ja. voor. En meneer weet ik niet. <laughs> meneer de Graaf. Voorzitter, voor. De heer Hendricks. Voor. De heer Hermsen. Voorzitter, het lijkt mij uh, bijzonder belangrijk om hier voor te zijn. Welke uur. Dank u wel, voorzitter. Voor. Mevrouw Koper. Dank u wel, voorzitter. Voor het voorstel, de heer Kamer. Voor. Van Marlen. Voor. Mettes. Voor. Stefan. Ik ben ook voor. Van Tichelen. Tegen. Van der Veld. Ik ben voor. Berg. Voor. Bouwberg Wilson. Voor. Deen. Tegen. Drommel. Ik wil heel zachtjes voor zeggen. Dat was toch luid en duidelijk. Um, dat betekent dat wij vijftien stemmen voor en twee tegen hebben. Dat daarmee het voorstel is aangenomen. Nog iemand behoefte aan een stemverklaring? De heer El Ja, voorzitter. Ik wil toch te hebben gezegd dat ik mij met steeds meer zorgen... Um, een processie voltrek in deze raad waarin geleerdheid prevaleert... boven landelijke en internationale wetenschap. De voorzitter is niet te horen wat mij betreft. Dan zijn we daarmee aan het einde gekomen van de braadslaging rond um, um, agenda punt 12. Um, dan constateer ik dat punt 13 en 14 um, van de agenda zijn afgevoerd. En dan komen wij bij punt 15. Dat is een motie die is aangekondigd door de fractie van de PVV... Uh, ik geef in dat kader het woord aan de heer Deen... maar niet alvorens u even door de procedure meegenomen te hebben. De indiener van de motie, in dit geval de heer Deen, krijgt als eerste het woord. Ik geef dan het woord aan de portefeuillehouder op dit punt. Dat is mevrouw Verheij. Uh, dan geef ik de termijn aan u als raad om da uh, daarop te kunnen reageren. Tot slot is het, nummer, uh, is het woord aan de indiener en gaan wij tot stemming over. Ik ga over naar de heer Deen. Aan u het woord. Ja, voorzitter. Dank u wel. Um, we hebben allemaal vernomen dat Zandvoort Marketing haar infobali gaat sluiten. Ze geven aan dat een dalende trend en onrendabele situatie al vanaf het begin van 2019 gaande is. Dat is dus al twee jaar, voorzitter. Maar ondanks deze slechte cijfers willen zij pas per 1 januari 2022 gaan sluiten. En um, wij vinden het uh, onacceptabel dat deze infobali nog een jaar open blijft... terwijl we het hier hebben over een balie die al twee jaar verliesgevend is. En in het bijzonder vinden wij dit opmerkelijk... omdat deze organisatie bijna volledig op subsidie van de gemeente draait... zoals we allemaal weten. Stanford Marketing noteert de laatste jaren een omzet... die voor verreweg het grootste gedeelte uit subsidie bestaat... Bijna een half miljoen euro per jaar, voorzitter, is wat dit college overmaakt aan de Zandvoort Marketing. Ieder jaar weer met een automatische inflatiecorrectie. Daarnaast geeft Zandvoort Marketing ook zelf aan dat er te veel geld van de subsidie naar de infobalie gaat. En wij vinden het daarom uh, eigenlijk ja, gewoon grof dat er nog een jaar subsidie wordt weggegooid op deze manier. En we vinden dit ook niet te verantwoorden naar andere ondernemers in het dorp. En daarom roepen wij het college op om in te grijpen... en we hebben een motie opgesteld met het volgende dictum. Roept het college op om er bij Zandvoort Marketing op aan te dringen... om de infobali per 1 januari 2021 te sluiten... en niet pas per 1 januari 2022. Roept het college op aan te geven wat de financiële besparing zal zijn... als de infobali per 1 januari 2021 zal sluiten... En roept het college op om de besparing in mindering te brengen op de subsidieverstrekking aan Stanford Marketing voor 2021. En gaat over tot de orde van de dag. Tot zover voorzitter. Dank u wel. Dan um, ga ik volgens de procedure over naar mevrouw Verhey, de portefeuillehouder op dit punt. Mevrouw Verheij, aan u het woord. Ja, dank u wel, uh, voorzitter. Meneer Deen, uw motie ziet inderdaad op de front office van Zandvoort Marketing. En dan gaat het uh, u met name om uh, de termijn van sluiting. De datum van 1 januari 2021 is wat u graag zou zien. Uh, het voorstel van Zandvoort Marketing ziet op 1 januari 2022... En de reden daarvan is ook om een en ander goed af te hechten. Zoals u weet uh, gaat er een, uh, is er een medewerker ook werkzaam bij die front office. Het kost tijd om dat netjes af te hechten. Uh, dus dat is de voornaamste reden om dat dan met ingang van 1 januari 2022 te doen. Uh, zoals ik u ook heb laten weten gaat Standwork Marketing de komende periode zich ook beraden over mogelijke andere invullingen... Uh, om juist die toeristische functie en de gastvrijheid en hospitality goed te blijven verzorgen. Uh, en ook dat is iets wat in 2021 excuus uh, zal plaats hebben. Uh, gelet op uh, wat ik u net vertelde, dus de tijd die nog nodig is om een en ander goed en juridisch ook af te hechten... ontraad ik de sluiting per aanstaande 1 januari 2021... Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, mevrouw Verheij. Ik kijk naar de, de overige leden van de Raad of u op dit punt een inbreng heeft. En ik zie dat de heer Berg zijn hand opsteekt van de oude partij, de Zandvoort. Ja, dank u, voorzitter. Ik heb, ik heb dit niet kunnen bespreken in mijn fractie, helaas. Um, maar ik heb er wel zelf een, een, een vraag over. Ik weet niet welke budgetten er gaat naar de front uh, Dat had ik vooraf graag uh, willen weten. Maar um, als we dan toch een jaar doorgaan, dan had ik veel... U heeft ondertussen ook een projectgroep lopen naar leegstaande winkelpanden. Ik had liever gezien dat dan uh, uh, de medewerker nu eens midden in de haldenzaak gaat zitten... in een leeg winkelpand of in het kruidvat... om te kijken of we, als we daar op een echt een AAA-locatie het VVV een keertje doen... Waar, wat ja, jarenlang nooit gebeurd is... Uh, dan had ik willen zien of het uh, echt omhoog was gegaan met de aantallen. Het is een beetje gek dat we in uh, de tweede badplaats van Nederland niet eens een grondoppers uh, beschikbaar hebben. Maar ja, dat is, uh, uh, dat is de andere kant. Dank u. Wie kan ik nog meer het woord geven, mevrouw Geurenson van de VVD? Dank u, voorzitter. Um... De overweging die de wethouder aangeeft om het geheel goed af te wikkelen... ...zeker als het gaat om personeel wat hiermee gemoeid is... ...is zeker een legitiem argument. Dat is ook denk ik, vind ik zeker vanuit de optiek als werkgever... ...wat de marketingorganisatie op dat moment is essentieel. Daarbij gaf ze wel aan om te kijken van naar een mogelijke andere invulling... Hè, ...voor het onder de aandacht brengen van het toeristisch product Zandvoort... Um, is het mogelijk dat wij uh, in 2021, medio 2021, een overzicht kunnen krijgen zeg maar, met de uh, besparingskosten die zowel de medewerker als het sluiten van de frontdesk in brede zin met zich meebrengt? En op welke manier uh, de Zandvoort Marketing uh, voornemels is deze gelden dan in te zetten, zodat wij als raad. Een integraal beeld en een gesprek met elkaar kunnen hebben uh, over de besteding van de, van de geld en de subsidie, met name gericht op 2022. Dank u wel. Dank u wel. Uh, de heer De Graaf, 66. Ja, voorzitter, dank u wel. Ik kan mij uh, volledig aansluiten bij de woorden van mevrouw van de VVD. Uh, de afwikkeling op zo'n korte termijn, uh, drie weken uh, van nu. Uh, een medewerker te moeten aangeven van joh je bent uh, niet meer gewenst want de aantallen lopen terug. Dat gaat mij veel te ver. Althans niet alleen mij maar mijn hele fractie. Uh, wat de heer Berg inbrengt is ook wel een interessante. Maar wellicht dat we dat punt uh, gepasseerd zijn. Ik uh, kan in ieder geval de PVV meedelen dat de D66-fractie deze motie niet zal ondersteunen. Dank u voorzitter. Dank u wel, meneer De Graaf. Um, de vraag of als u uw hand omhoog heeft gehad, die ook weer omlaag kan doen. Um, ik zie nog een paar handjes die in de lucht zijn. En ik ga naar mevrouw Koper van de Partij van de Arbeid. Ja, dank u wel, voorzitter. De Partij van de Arbeid vindt het not dan dat er nu op zo'n korte termijn uh, de, deze oproep komt. Dat zal over de rug van de medewerker zijn, uh, et cetera. Maar sowieso, als gemeente heb je afspraken met subsidiepartners op grond waarvan je subsidie... Uh, uh, kan besteden en ook uh, afspraken kunt maken met je medewerkers en andere zaken. En dat we op korte termijn zo terugdraaien, dat kan werkelijk niet. Dat zou van de gemeente onbehoorlijk zijn. En het verbaast me echt dat ondernemers in deze raad, zoals meneer Deen en meneer Berg, vinden dat we zo met afspraken zouden om moeten kunnen gaan. Dus Partij van de Arbeid is er niet. Als er gekeken wordt naar andere invulling, uh, dan verdient dat een behoorlijk proces, zoals dat voor alle partners geldt. En uh, Wij zijn dus deze mot. dank u wel. De heer El Gabali, GroenLinks. Interruptie, burgemeester. Oh, wacht even. Uh, een interruptie van de heer Berg. De heer Berg. Dank, dank u wel, voorzitter. Ik vind er nogal wat wat mevrouw Koper mij toedicht, dat ik het uh, zou gezegd hebben dat ik het. Uh, ...snel zou willen terugdraaien. Mijn woorden waren een hele andere strekking. Dus ik vind het echt ongepast dat dit in mijn schoenen wordt geschoken. Mijn woorden waren... ...ik zou het graag onderzocht willen hebben... ...of de aantallen niet omhoog gaan... ...als dezelfde medewerker komend jaar midden in de, op een AAA-locatie staat... ...bijvoorbeeld in het Kruidpad. Ik heb nooit genoemd dat dit meneer... ...per direct of binnen drie weken door uh, mijn verhaal... ...weggestuurd zou moeten worden. Ik had graag zijn inzet op een veel drukkere locatie een keer onderzocht willen hebben. Mevrouw Koper. Dank u, voorzitter. Mevrouw Koper. Dan zijn we dat geheel eens met meneer Werk. Maar u gaf aan dat u op korte termijn iets onderzocht wilde hebben. En dat op korte termijn ingrijpen. U weet dat dat als ondernemer zo werkt het niet als je afspraken hebt gemaakt voor de lange termijn. Daar doelde maar, ik op maar, mijn opmerking. Dank u, u wel. U, blij, u blijft mij iets in de schoenen schuiven. Sorry hoor, maar u blijft mij iets in de schoenen schuiven wat ik werkelijk niet gezegd heb. Goed, um, mevrouw Koper, nog een laatste? Oké, okay, prima. Dan um, ik kijk nou, op... ik, ik, ik. Ik wil daarmee aangeven dat ik daar best, als meneer Berg van overtuigd is dat het anders is, dan moeten we toch dat kopje koffie wat ik al een paar keer heb aangeboden, is gaan drinken. Dank u wel. Uitstekend. Um, ik kijk even verder, want ik zag, uh, ik ga even de, de ronde verder af. De heer El Gabari. Ja, dankjewel. En hoop ik natuurlijk al dat het een, deze tijd een digitaal kopje koffie is waar, het, waar u op doet. Um, wat ik wil zeggen is dat de, je zal maar die medewerkers zijn uh, die in de front office nu werkt, uh, in het museum, helaas nu thuiswerkt waarschijnlijk. En je zal vlak voor de kerst te horen krijgen dat er een raadsfractie in onze gemeenteraad uh, ...wil dat de baan per 1 januari 2021 ophoudt te bestaan. Ik zou dat niet fijn vinden. Ik vind het ook niet menselijk. Uh, en dat is al één reden om tegen die motie te stemmen. En voor de rest wil ik ook nog hebben aangetekend... ...dat wat mevrouw Koper zegt wel degelijk waar is. Er is een bedrijf of een instelling die een subsidie bij ons aanvraagt... ...en op die aanvraag beoordelen wij wat er met uh, het geld gedaan wordt. Uh, wij zijn niet degene die daar uh, langs gaat om alles te controleren. Dat is een... Taak die wij niet hebben als gemeenteraad. En ik vind het dan ook een beetje voorbarig om dan zo een motie in te dienen. Het lijkt wel of meneer Deen, met ook in het achterhoofd wat hij hier voor de rest op heeft gezegd, graag bij de VVV zou willen werken uh, om het een en ander helemaal anders aan te pakken. Maar dan moet hij toch echt op een andere functie solliciteren dan een raadlid. Dank u wel. Aan het einde van dit rondje komen we terug bij de indiener, de heer Deen. Um, ik ga naar de heer Mettes. Ja, dank u voorzitter. Uh, wij steunen deze motie uiteraard niet. Want je gaat zo niet met mensen om. Dat is een heel belangrijk gegeven. En daarnaast is de subsidie al verstrekt. De begroting is akkoord voor 2021. Dus uh, dat is een uh, onfatsoenlijke manier om daarmee om te gaan. De wethouder is duidelijk. Wij volgen ook haar advies. Goed, dan uh, zie ik de hand van mevrouw van der Veld van de GBZ nog. Ja, dank u wel. Ja, GWZ is van mening dat deze motie um, um, heel erg laat komt in het jaar. En inderdaad, subsidies die zijn al verstrekt. En ik mag aannemen dat als uh, de VVV inziet dat die plek eerder al niet meer nodig is, dat ze zelf al met een oplossing zullen komen. Dus uh, ja, wij kunnen deze motie niet steunen. Dank u wel. Ik zie nog twee handen in de lucht. We hebben de OPZ al gehad bij monden van de heer Berg. Maar ik zie nu nog twee handen van de heer Bouwberg-Wilson en de heer Kramer. Um, ik neem aan dat dat een aanvulling is op datgene wat de heer Berg gezegd heeft. De heer Bouwberg-Wilson. Voorzitter, dank u wel. Ik pas. Uitstekend. Um, ja, ik heb even een vraagje aan de wethouder... Ik wil de Mettes zeggen dat er een begroting al is en een, een jaarplan 2021. Klopt dat uh, uh, aan de wethouder? En dan vervolgens uh, uh, niet per 1 januari, maar uh, stel dat het 1 januari uh, 2022 is. Heeft u dan een uh, indicatie welke besparing er uh, gaat plaatsvinden doordat uh, uh, de VVV uh, niet meer fysiek uh, zal uh, plaatsnemen bij het uh, museum. Dank u wel, meneer Kramer. Ik, um, er zijn een paar vragen uh, gesteld aan de portefeuillehouder. Uh, deze motie is vanavond ingediend, dus ik kijk even naar mevrouw Verheij... Um, of zij op voorhand een aantal antwoorden kan geven. En daarna geef ik het woord aan de heer Deen... Uh, voor het slotwoord in het kader van deze ronde over deze motie. Mevrouw Verheij. Ja, dank u uh, voorzitter. Ik, uh, ja, een aantal van u hebt ge al gevraagd naar hè, wat, wat zou dat dan uh, besparen. Um, de personeelskosten uh, zijn om en nabij de 35.000 euro. Um, en, uh, nou, dus dat is um, het bedrag wat nu gemoeid is met de personeelslasten van uh, de front office. En nogmaals, hè, 2021 wordt ook gebruikt om te kijken wat een mogelijke andere invulling uh, kan zijn. Want voorop staat dat we de hospitality van ons dorp natuurlijk voorop stellen. En het is even de vraag, wat is de meest effectieve wijze om dat te doen? Um, de begroting um, voor 2021 en de subsidieaanvraag voor 2021 zijn ingediend. Die voor 2022 nog niet. En eh, nou, bij de aanloop naar de verlening van de subsidie voor 2022 zal dit dan ook zijn beslag eh, moeten krijgen. Dank u wel, mevrouw Verheij. Ik ga voor het, ik zie nog een interruptie van de heer Kramer en van mevrouw Geursom. De heer Kramer. Ja, ik zou dan graag in bezit komen van de begroting 2021 en de subsidieaanvraag. Mevrouw Verhey. De, bij mijn weten zijn u met uh, uw fractie gedeeld naar aanleiding van technische vragen. Is de subsidieaanvraag uh, gedeeld? Mevrouw Gurussom, dank u wel. Mevrouw Eurussom. Ja, voorzitter, dank u wel. Ik had uh, expliciet nog gevraagd of we dan op een gegeven moment de, de, de financiële afweging. ...en de mogelijke zeg maar, uh, subsidie voor 2022 ook binnen het raad kunnen bespreken... ...in combinatie met een activiteitenplan. Ja. Mevrouw Verheij? Ik zal, ik zal u uh, betrekken inderdaad bij de verdere vormgeving van ja, de nieuwe hospitality... ...noem ik het dan maar even, van uh, Zandvoort Marketing... ...en de plannen die daaromtrend zijn. Dus dat zeg ik toe. Goed, dank u wel mevrouw Verheij. Dan ga ik voor het slotwoord voor uh, deze ronde... ...naar de indiener van de motie, dat is de heer Deen van de PVV. De heer Deen, aan u is het woord. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wil graag even kort reageren op een, op een paar uh, sprekers. Allereerst mevrouw Van der Veld, waarom komt u zo laat met deze motie? Ja, dat, dat ligt puur in het feit dat Stanford Marketing zo laat is gekomen met deze mededeling. We konden hem uh, bijna niet eerder indienen... En uh, mijn tweede reactie gaat naar met name uh, mevrouw Koper, de heer El Gabali, de heer Mettes. Eigenlijk uh, drie mensen die waarschijnlijk op het puntje van hun stoel zaten... om uh, even fel te reageren op de, op de motie van de PVV. Die hem ook menselijk maken. Wat weer blijkt dat ze deze motie niet eens hebben gelezen, voorzitter. Want het enige waar ik om vraag is om het sluiten van de infobalie. Ik heb nooit gesproken over het ontslaan van medewerkers. Maar dat is weer een typische verdraaiing... zoals deze partijen dat graag doen. En ik vind dat... Um, ja, dat is natuurlijk voor, voor, voor eigen rekening. Dat, dat mag. Maar ik zou zo graag... Het is leuk vinden als ze gewoon... Uh, even de motie uh, wat beter lezen. En mevrouw Verheij die koppelt het uh, direct aan een ontslag van een medewerker ook dat staat niet in de motie, waarop uh, deze insprekers daarop voortborduren... en we eigenlijk de hele, het hele dictum uh, kwijt zijn. Dat wilde ik nog even meedelen. Dank u wel. Dank u wel. Uh, zag ik nog een interruptie van mevrouw Van der Veld? Dat wordt dan de laatste interruptie op de inbreng van de heer Deen... en dan gaan we tot stemming voor deze motie over. Mevrouw Van der Veld, nog oh, een interruptie? Ik heb dat niet zo gezegd. Meneer Deen, ik heb gezegd dat deze motie heel erg laat in het jaar komt... Ik heb niet gezegd dat u er te laat mee komt. Dat is een heel andere insteek. En ik begrijp het, het besluit van de VVV is nu pas gekomen. Maar ik, ik vind het te laat in het jaar. Laten we het daarop houden. Goed, dan zijn we... Nou, het laatste woord weer, Deen. Uh, graag, voorzitter. Dus, dus ik, ik mag mevrouw Van der Veld vertalen als ze vindt dat uh, de VVV uh, er te laat mee gekomen is. We gaan, over... we, gaan, we gaan over tot stemming voor deze motie. Um, wederom begin ik en vang ik aan bij de heer El Bent u voor of tegen de motie van de PVV? Ik ben tegen de motie. Mevrouw Tegen. De Graaf. Tegen de motie. Hendriks. Dank u voorzitter. Tegen. Hermse. Voorzitter, tegen de motie. Keur. Tegen de motie. Koper. Tegen de motie, voorzitter. Dank u. Kramer. Voor de motie, met straks een stemverklaring. Van Marlen. Tegen... Uh, Mertens. Tegen... Uh, Stefan... Uh, tegen, tegen de motie. Van Tichelen. Voor. Van der Veld. Tegen de motie. Berg. Je berg? Uh, ja, ja, daar ben ik. Ik moest hem even aanschakelen sorry. Uh, ik ben tegen de motie met stemklarren. Mouwberg, Wilson. Voor. Ding. Voor. ...trommel tegen de motie. Vier, dertien. Uh, dat betekent dat 13 mensen... Uh, even, ja, ...vier mensen voor deze motie gestemd hebben... ...en 13 tegen, dat hij daarmee verworpen is. Um, die een stemverklaring... ...ik heb in ieder geval de heer Kramer gehoord. De heer Kramer. Ja, met uh, de toevoeging wat de heer Dene heeft verteld... ...dat gaat hier niet... Over het ontslaan van iemand. Het gaat over een bedrijfsactiviteit uh, die niet uh, zeg maar uh, als uh, economisch uh, belangrijk wordt gezien. Uh, vandaar dat ik uh, voor deze motie stem. Uitstekend. Dan kom ik bij de heer Berg voor een stemverklaring, hoorde ik nog. Ja, dank u. Um, ik, ik snap de motie en ik snap dat er wat gebeuren moet bij de front office. Ik vind het alleen jammer dat de andere mogelijkheden niet onderzocht worden. Oké, okay, uitstekend. Um, nog andere mensen een stemverklaring? Dat is niet het geval. Dan zijn we daarmee bij het einde van de praatslaging van dit agendapunt gekomen. En dan resten ons nog een paar andere punten. Dat is punt 16, de ingekomen post... Kunt u instemmen met de voorgestelde wijze van afdoening. Als dat het geval is, dan stellen we die vast. Dan komen we bij het verslag van bij punt 17. Het verslag van de raadsvergadering van 17 november 2020. Iemand daarover. Er zijn geen textuele aanpassingen binnengekomen. Kunnen we die ook vaststellen? Dan stel ik vast dat wij aan het einde gekomen zijn van deze raadsvergadering. Wil ik u graag. Nog wijzen op het feit dat morgenavond een sessie plaatsvindt over de 60% versie van het herstelplan eh, corona. Eh, en nog een donderdagavond een sessie plaatsvindt over eh, handhaving in de fysieke leefomgeving. Met daarna eh, een, een afsluiting een digitale afsluiting van dit raadsjaar, omdat wij dat niet fysiek met elkaar kunnen doormaken. Uh, onder de uh, bezielende leiding van de heren Hendricks en Elgabali die ons zullen meenemen in een, uh, nou ja, een, een feestelijke afsluiting uh, wat dat wordt, wordt nog een kleine verrassing maar uh, wordt in ieder geval leuk, heb ik begrepen, dus ik hoop u daar allen te treffen uh, het is thans 21 mei, uh, uh, klok 21 uur 38 ik dank u hartelijk voor uw inbreng en ik sluit de vergadering zo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 Something must be done you say either i say either you say neither and i say neither either either and either neither But let's call the whole thing off yes you like potato and i like potato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 Hello! Ja, en tot zover de raadsvergadering van vanavond, dat was het dan weer voor dit jaar. En dan volgend jaar gaat het allemaal gewoon weer verder. En wij gaan ook verder met onze normale programmering. Dat is de kerstprogrammering. En ik schuif hem er weer in. Hij gaat gewoon lekker door met de kerstmuziek hier bij ZFM. En tot de volgende keer.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 See you for Christmas. Oh,